Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het duurt vaak te lang voordat strafzaken in behandeling worden genomen. Dat staat in het jaarverslag van het Openbaar Ministerie. Ook worden te weinig aangiftes meteen opgepakt. Die problemen spelen vooral bij zaken als inbraken, vernielingen en mishandelingen. Uit de cijfers blijkt ook dat minderjarige verdachten steeds vaker zware misdrijven plegen. Zoals brandstichting, poging tot doodslag en straatroof. Het OM handelde vorig jaar wel 10% meer zaken af dan het jaar daarvoor. Vapers beginnen vaak al op jonge leeftijd. Bij de kinderen van 12 jaar heeft bijna 1 op de 10 wel eens aan zo'n ding gelukt. In de groep tot en met 16 is dat ruim een kwart. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Deze longarts maakt zich zorgen, zorgen want veeps zijn hartstikke schadelijk. We hebben uh, ook hier in ons eigen ziekenhuis, uh, in het Martini ziekenhuis in Groningen bijvoorbeeld, al mensen gehad die s ochtends veel geveept hadden en smiddags op de intensive care lagen. In de groep vapers van 12 tot 16 jaar zegt bijna 40 procent dat ze verslaafd zijn. De politie heeft iemand aangehouden voor een moord in Sittard in Limburg. Xavier van 19 werd daar drie jaar geleden doodgestoken. De man die is opgepakt zat eerder ook al een tijd vast voor de moord... maar werd toen vrijgelaten. Nu is er nieuwe informatie binnengekomen... en daarom heeft de politie hem weer aangehouden. In welk dorpje bij Wenen pleegde de Habsburgse kroonprins Rudolf zelfmoord in 1889? En wat is een pyroclastische stroom... Vanavond is de finale van misschien wel de moeilijkste quiz ter wereld. De University Challenge van de Britse Omroep BBC. Daarin nemen teams van studenten het tegen elkaar op. En er doet ook een Nederlander mee, Annico uit Den Haag. Het is voor haar een droom die uitkomt. Ja, een beetje wel. Ik heb het programma altijd met mijn ouders gekeken. Elke maandagavond zaten we voor de buis. En dat was gewoon een vast onderdeel van onze week, elke, elke maandagavond. Maar het was nooit een realistische droom. Ik dacht altijd van, oh, als ik naar Kemers ga, dan uh, kan ik het wel proberen. Maar dat, dat was altijd meer een grap dan echt een, uh, een doel van mij. Dus dat het toch is gelukkig was een enorme verrassing. De tegenstander in de finale is Warwick. Dat is een sterk team, zegt ze. Maar het moet te doen zijn. In een eerdere ronde hebben ze al eens van ze gewonnen. En dan krijg je het weer nog. Af en toe wat sluierwolkjes, maar verder vooral blauwe luchten en volop zon. Het wordt vanmiddag max 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is in Noord-Holland bijna voorbij. Er staan nog een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... daar heb je nog bijna 10 minuten op onthoud. Het rijdt daar nog langzaam tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ja, ja. goed, morgen Tweede uur, dus uur staan nu over met elf. Ik ga even vertellen wat uh, we hebben, tweede uur. Ja, want uh, we gaan zo even praten met Koen Magielsen. Net aangeschoven over het voetbaltoernooi 2025. Zaalvoetbal, ja. Zaalvoetbal. En uh, daarna komt Roy van Buringen over de samenwerking uh, Oekraïners uh, en uh, het, het buurtontbijt in Nieuw-Noord. En daarna hebben we Hans Botman hier naast mij, maar dan uh, op een USB-stick. Uh, over de uh, special. Special USB. <laughs> <-piste>, ah, ja. <laughs> maar we hebben eerst nog even Carina. Want ja, die we Carina... een overlevenspak uh, bekijken, geloof ik. Ik ben benieuwd of ze het heeft, heeft overleefd. <laughs> heb je hem al aan Hello. of niet? Heb je hem al aan? <laughs> ik heb hem alweer uit, hoor. Gooi oh, hem alweer uit. Wat een. Uh, nou, mijn hele gezicht is rood. <laughs> <laughs> het is echt een. Uh, nou, ik moet geholpen worden, hoor. Maar okay. uh, wat is dat voor ik pak hem dan? Het is echt een heel zwaar pak. Hoe zwaar is dit pak? Ik denk ongeveer 15 kilo. 15 kilo? Ja, ja 15 kilo. En uh, best wel moeilijk om natuurlijk uh, in je eentje aan te doen. Het is geen vertrouwpak. Maar, maar normaal heb je van oppiepen tot aan in de boot zitten, heb je 15 minuten. Ik heb al bijna 15 minuten aan om die pak aan te krijgen. Je jij, jij hebt net een film mee. Je, je hebt net een foto naar me gestuurd. Ja. Oh ja, zo. Ja, hij ziet er wel heel charmant uit hoor. Ja, leuk. Ja, ik denk dat we wel een keer een modeshow kunnen doen met hem. Ja, afpakken. jij kan alles hebben. Ja. Maar, uh, nee, ja, eigenlijk wil hij me zo het water in gooien. Ja. En omdat hij, dat ik echt ervaar hoe het is. Want, dan blijf je dreven. ben je nou net? Uh, ik kan er, je gooit me erin en dan? Als jij in het water duikt in dat overledenspap, kom je als eerste met je voeten. Uh, weer boven, omdat alle luchtverplaatsing in het pak, gaat dan naar het bovenste puntje toe. Dus dan is altijd uh, <tiedacht> vrijwilligers een soort vuurdoop, maar dan in zee uh, van het overlevingspak, om uh, te merken wat de lucht in het pak al kan doen. En hoe lang kan je, kan je overleven in het pak? Uh, je kan uh, ruim 48 uur uh, ben je drijfbaar en warm. En hoog kan je erin blijven. Ja, want ik heb het echt heel warm gekregen. <laughs> maar... Uh, hoe, als je dan op de kop hangt, hoe kom je dan heel snel... Dan moet snel... je uh, plaatsen met je waardoor je lucht weer omhoog... die ja. uh, bovenste gedeelte van je ja. overlevingspak. Maar dat leren we je ook allemaal. Ja, want het is een overlevingspak, hè? Je dus moet dat wel overleven. Ja, het is dat... een overleving- en werkpak waardoor je uh, veiliger uh, kan werken en beschermd bent. Ja. Nou, het, is nu ja. nog maar, het is nu nog maar een graadje of twintig. Uh, straks als het 32 graden is, dan kun je het nog een keer proberen misschien. Dan hebben wij een, uh, een zomerpak. Dat is een, overal met een losse reddingsvest. Om uh, geen hitte te zien. Oh, okay. okay. ja. uh. Maar in elke zak er zit een attribuut. Dus van een mes, hè, tot een lamp, tot een uh, tot noodvuurwerk. Uh, noodvuurwerk. Uh, een fluitje, uh, ja. uh, een personal life weekend. Stel je voor je valk zijn. Dan kan je iets activeren waardoor we je kunnen vinden. Uh, uh, het is gewoon... Uh, <coughs> Redden van mensen uh, uh, en uh, veilig kunnen werken. En veilig kunnen werken, ja, echt super gaaf. En super duur pak, hè? Uh, kost ongeveer 1700 euro. Uh, ik heb er nog zelfs niet de capuchon op laten doen, die zat er eigenlijk bij. Oh! Want uh, uh, uh, je hoofd moet natuurlijk ook uh, wonen ja, blijven, ja. zeker in je Zee ja wat uh, uh, ben hebben. ik eigenlijk vergeten ja dan moeten we, dan we weer we aan doen, doen. gaan we weer aan doen <laughs> nou Karina is... Uh, ja mijn... mooi uh, hey, mooi avontuur my. weer nog heel en veel plezier bij de leuk hier hey, ja. ben je ook donateur Karina of niet nee oh nee, dat moet ik maar even worden hè uh, ja, ja meteen eigenlijk en dan kun je meteen mijn vader straks ja, ja, ik heb dat vorig jaar gedaan. Toen moest ja, één ja. hand vasthouden ja. en de andere hand uh, filmen. Eén hand voor de boot En de andere hand voor, uh, om te zwaaien. Maar en een overlevingspak aan. En je bent wel een ja, held. Ja, nee, hoor. nee, maar ik kan het iedereen aanraden om ja, daar te komen. Helemaal nee, op. hartstikke goed. Het uh, duurt tot vier uur en uh, nou, gewoon bij de uh, boothuis. Op Precies, de, komt al een... En hey, ik am best straat. Ja, hartstikke goed, Hallo, uh, Carina. En mensen. Ja, okay. perfect, perfect. Okay. Hey, hart, hartelijk bedankt en een goed weekend, uh, Carina. Hoi, hoi, oké. Okay, bye bye. Nada. Wij gaan meteen door, hè, denk ik. Ja, uh, ik uh, denk het ja. Want, want het we zitten hier met, met, uh, met uh, Koen Michielsen. Koen, welkom. Yes. Ja, je wel. En Koen is uh, ja, de organisator, een van de nee, organisatoren nee, van het grote nooit wat eraan komt. Wanneer is dat, Koen? We starten donderdag 28 mei. Okay. Um, en het gaat uh, drie weken lang door, uh, tot en met zaterdag 14 juni, met, juni, met uh, grote finale avond. Oké. Okay. Oh, leuk. Ja, en uh, daar komt ook entertainment bij, uiteraard. We hebben Mario Freiters, uh, die gaat zingen. Maar onze Maro. Ja, die, uh, ja, ja um, Maro. En een uh, dame van, uh, van Friture en Vert, Jenny Roos, uh, Roos gehoord. die gaat draaien. Oké, okay, leuk. Dat hadden we vorig jaar ook, dat was een groot succes. Ja, goed. Dus uh, genoeg gewoon weer uh, naar ja. te kijken. Nou ja, wat oudere Stambootjes doet ongetwijfeld nog weten. Uh, het grote zaal er nooit Met Johnny Repp en Simon Tamat en weet ik. Maar we jij hebt ook... Heb ook U, uh, al, al, ja, ja, ik heb altijd met wel de cockpit meegedaan mee als, okay. uh, als uh, keeper. En, en dat was in dus de lagere klasse, want uh, ja, er, er kwamen echt hele goede teams toen ook. En die komen er nu weer, uh, Zeker, volgens mij, ja. zei jij. Uh, Vorig jaar hadden we al uh, spectaculaire teams. Uh, er zijn er nu meer bijgekomen. De teams uit Haarlem, uh, goede teams uit Zandvoort. Um, ja, en ik denk uh, al met al nu echt twee hoogstaande uh, pools. Uh -huh. Dat echt gaat zorgen voor uh, ja, mooie wedstrijden. En is het alleen maar s'avonds? Uh... We beginnen vaak in de avond, inderdaad. Um, ik denk dat we de finale dag is op een zaterdag, dan beginnen we wat eerder. Okay. Uh, maar we moeten een beetje rekening houden met uh, ja, wat past en uh, wat gaat. Hmm. Maar van uh, beginnen meestal rond een uur of zeven. En dan gaan we door tot uh, een uurtje of tien. Hoeveel bezoekers kunnen er komen? We hebben vorig jaar denk ik wel. Mannetje of uh, 200 gehad Oké. Okay. Met de finale avond. Leuk. Uh, stond helemaal vol. En uh, tijdens de wedstrijden ook. Dus het is geweldig. Gast. En tijdens de gewone wedstrijden, hoeveel mensen komen er dan? Ik denk minimaal 50 wel per, uh, ja, ja. per dag. En ja, hoeveel vlug. kunnen er in de zaal? Er kunnen zeker een mannetje of 100 wel kijken hoor. Langs. Ja, ja, ook. Oké. En nou ja, er zijn ook lagere klassen, ja. dus de recreatieve ja. pools, zeg maar. Kunnen, mensen, kunnen ze nog inschrijven, teams? Nee, of het is helemaal een hele schema is al gemaakt. Het wordt mm. uh, deze week uitgestuurd naar alle aanvoerders. Dus ja, we zitten met z'n allen in een WhatsApp groep. Daar ja. sturen we alle informatie door. En um, het is nu uh, volledig gesloten. Er zijn ook veel uh, voetballers uit voor die uh, ja. meedoen? Ja, dan neem ik mee. Uh, veel af. ook onder een bedrijf staan, zoals Friture Affaires, Café Mio, oh, okay, oh, is leuk, uh, ja. Timmer, uh, uh, Fabriek Eijmond ah, um, ah. en nog allemaal dat soort namen. Ja, ja, ja. ja. Hey, en uh, nou ja, jij bent de jong omdat we meegemaakt hebben vroeger, denk ik. Hè? Dat, dat kan niet anders, want het is al heel lang geleden dat er nog in die andere sporthal werd, uh, werd uh, ja. gespeeld. Uh, ja, jullie proberen het steeds een stapje hoger te doen waarschijnlijk. Hè? Ja, klopt. Ja. Volgens jou misschien meer teams? Of, uh... Dat zou leuk zijn. We, hebben nu, uh, we merken dat er, nou, je moet toch best wel aan die teams trekt. trekken. Het ja. is lastig ja. om toch een mannetje of uh, nou, acht bij elkaar te krijgen mm -hmm. om zo'n team te vormen. Maar uh, in samenwerking nu met uh, Otman Vertoot, Talent House, een stichting in Zandvoort. Die uh, heeft bij ons ook zijn thuisbasis. Um, okay. Die ja. regelt alles eigenlijk. Ik kan in kruik om met die teams ervoor uh, te zorgen dat het allemaal compleet is. Ja. Uh, en zo samen ook met nog uh, de gasten zoals Dylan en Nigel. Die zitten bij mij in het voetbalteam. Die helpen ook uh, met de organisatie. Nigel in de... Berg. Nigel Berg, Nigel Castien, Cas de Vries. Dat is allemaal jongens van Eskest over ja, 1. Ja. Die moet je ook spelen vanmiddag? Of? Ik ben geschorst. Oh, je bent geschorst? <laughs> ja, want ik wilde gaan kijken vanmiddag. Dus om drie uur. Ja, maar, wel maar kijken. je bent geschorst. Dat zou ja. ik aan het werk kunnen zien. Ja, ja. Nigel wil nog steeds aanvoerden van het ja, team. Ja, die is ook geplaceren. Een belangrijke wedstrijd, geloof ik. Uh... Degradatiekrakers ja, zijn het dat dat dat allemaal geworden. Hij staat vier he, waar jullie tegen moeten, maar... Jullie moeten winnen gewoon, hè? Ja, we kunnen van iedereen winnen, hoor. Maar ja, is, het is dat zo? Dat is deze, de, dus niet, niet elke week, dit week gelukt. maar <laughs> is het niet gaan, hè. <laughs> Maar uh, ja, het, is, het zou jammer zijn als jullie naar de vierse klasse zouden gaan. Dus. Ja, het zou, het zou niet op zijn, nee. Ja. Nu met de nieuwe trainer, Arend Er ja. zit er wel ja. echt wel nieuwe energie in. Ja, de vader van Jury, ja. hè, van uh, ja. Ajax Ziet. ja die dus, mooi, uh, mooi doelpunt maakte laatst ja, was belangrijk leuk. ook ja, ja, ja. nee dus dat ziet er goed uit en de energie is daar en uh, ja. ja we gaan het zien dus ja zeker hey, en uh, waar kunnen mensen zeg maar, het programma bekijken ik bedoel ik neem ja. aan dat jullie een sportcafé een Facebook... Noord op uh, Instagram gaan we veel informatie delen oké okay. dus vooral even op we hebben een website sportcafénoord.nl uh, Sportcafénoord.nl ja. ja. ja. en daar, daar staat ook alles op ja daar staan de gaan we een sectie maken voor uh, alle uitslagen en dergelijke en okay. ik zou zeggen, ik kom ook vooral uh, naar de zaal. Op 28 mei 28 mei. 28 mei. En hoe lang duurt het? Drie weken lang. Drie weken. We mm. spelen vaak op uh, donder... eerste week donderdag, vrijdag, zaterdag. De week daarna uh, zijn er weer andere dagen. Dus ik zeg, ja, hou vooral ah. even de Instagram ah. in de gaten. Ja. Dan uh, zie je exact de speel. Maar het is wel een, een behoorlijke organisatie hè, wat, je, wat je hebt. Want uh, ja, je moet ook uh, scheidsjes legelen regelen, noem maar wat. Ja, van uh. alles en nog. Het komt erbij. Ja, bij dat begrijp ik. Ja. Ja, ja. Doe dus je het in je eentje uh, of doe je het met een, een hele Nee, dus met de groep. Groepje. dus samen nou, samen met mijn ouders die doen dan een, oh, een beetje weer van, ja, ja. van de sport Dylan Antoine, Kas en Nigel ja, ja. en Otman Eik. uiteraard van, uh, van de stichting dus die uh, okay. een hele grote groep mensen om ons heen verzameld die ons ja, allemaal leuk. helpen leuker. en vorig jaar ook hebben gedaan ja, en, uh, dat is wel van, nodig onder begeleiding van Talent House ja ja. Jullie zijn uh, vorig jaar, of de ouders zijn vorig jaar begonnen met jaar mei, uitbaten. En toen uh, rolden we gelijk de 12 ja. in. Het was er gelijk een goede vergroening. Ja. Nee, ik, ik, ik heb meegedaan aan het volleybottonoin van oh, ja. de gemeente. Nou, de gemeente doet het niet meer, maar in december. Dat was heel gezellig en uh, ja... Veel sport hoor. Leuke spieren, <laughs> ja. gingen, inderdaad. Dus leuke community om uh, aan deel te nemen. Zeker tot, weten. Uh, van, alle, van badminton tot aan ja. tennis, indoor, tot aan uh, volleybal. Ja. Basketbal uiteraard. Oké. Okay. Dus uh, zijn leuke. leuke ja, vrienden. hartstikke leuk toch? ook hier, gebeurt van alles natuurlijk. <laughs> ja. Hey, en, uh, dus 28 mei zijn de eerste wedstrijden? Ja. Uh, nou, dat is over drie weken of zo. Hè? Gaat snel. Dat ja. Ja, gaat zeker snel. Ja, dus uh, deze, de schema's komen dus deze mag week. jij meedoen de eerste wedstrijd? Ben je nog geschorst dan? Ik, uh, ik moet nog een schema inzien. Waar ben je voor geschorst? Vijf gele kaarten. Ja. Oh, oh vijf vijf is, geschoen, ja. is dat ook een uh, amateurvoetbal? Ja. Een ja. ja? beetje te pittig uh, geweest. Ja, ik sta op uh, verenigde middenvelders. Ja, ja dan, en, nou, maar uh, zoals hier ben je redelijk rustig. Uh... Ik ben ook rustig. <laughs> ben hier, een stille motor. <laughs> <hijf> nou, Koen, nogmaals heel hartelijk dank voor je ja, komst. En, bedankt, en, bedankt, ik weet niet of je nog wat wil aan, uh, Nee, ik, zou, ik wil heel graag iedereen uitnodigen om uh, gewoon ja, een keer te komen, te komen. He, sowieso. En, en uh, desnoods, als het allemaal niet past, dan uiteraard de finale avond. Dat is altijd de spectaculaire, leukste wedstrijd. Welke datum is dat toch alweer? Dat is 14 juni. 14 juni, ja. Okay. Dat zijn echt uh, nou, uiteraard de beste wedstrijden. En leuk entertainment achteraf. Dus kom vooral. Helemaal goed. Hartstikke bedankt, Koen. Ja, jullie moet je het nog wel tegen even bij de Ja, ik ga niet. Hartstikke bedankt en een goed weekend. Jullie ook. Oké, bye bye. We gaan naar muziek. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. was Christmas Drunk tank, an old man said to me, won't say another one, and then only sang a song. The rare old mountain to you, I turned my face away, and dreamed about you. I'm in, lights little into one I've got a feeling Plus you They held up for more Sinatra was swinging All the truth we were singing We kissed on a corner, corner Then danced through the night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 Nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing. physically clear recklessly hope, listening by, nothing I couldn't say. Ik heb zelf een, een ja. nothing rhymed hier bij ZFM. Prachtig op, uh, ja, prachtig nummer, zeker Hans. Grote hit geweest toch ook? Grote hit geweest, ja, absoluut. Oké, okay, inmiddels is aangeschoven Roy van Buren Roy, welkom. Ja, welkom, goeien, Roy. En Roy is natuurlijk bekend van Zandvoort Inside... maar over drie, precies drie weken is ook het grote buurtfeest weer in ja. Noord. Vorig jaar een groot succes... En wat, wat gaat het uh, over drie weken worden? Weer een groot uh, ik. Dat toch? hoop ik wel, ja. ja. Ik hoop het ook. Ja. Ik hoop dat het weer dit jaar wat meewerkt. Ja, want vorig jaar wat, wat minder, hè? Uh, ja, vorig jaar was het zeker minder. En dat ja. jaar erop mocht, mogen we echt niet klagen. Dat kan je ook wel uh, zien in onze promotieuitingen. Die foto gebruiken we nog steeds. Ja. Omdat het gewoon zo'n mooie, stralende Absoluut. foto is ja. met ja. Het weer, inderdaad. Ja, hey, en, en, en, uh, ik het... mag ook even zeggen, wat Roy, het heeft het over de Insider. Een, een, krant, een krant die. Uh, ...die uh, één keer uh, verschijnt. Ja. En, een uh, ja, een jubileumkrant. Ja, jubileumkrant van ja, Stom voor de die, site. die site. Ja, eerste van mij. Dat is vijfjarig bestaan. Ja, ja dat is een groot feestje. Daar is een feestje ook van, hè. daar ben ik nog even Ja. ja. En uh, ja, vijf jaar Stom voor die site... Uh, moeten, ...kunnen we het ook even over hebben. Ja. Uh, is, dat, is dat moeilijk om, om in stand te houden of uh, om nou, bij te houden? Het, het, soms is het natuurlijk wel lastig, maar het is vooral een hobby. En als je het leuk vindt, dan blijf je het doen. Is waar, ja. En uh, dat hebben we nu vijf jaar gedaan. En ik, uh, maar leg, leg even uit wat Zandvoort Insight doet. Ja, Zandvoort Insight is een, een multimediaal platform. Ja? En wij uh, zijn in het begin begonnen vooral nieuwsfeitjes delen, filmpjes maken... en echt puur uh, op, op het internet... Uh, maar coronatijd, toen we begonnen, uh, kon je ook niet zoveel. En nu later zijn we ook echt op het, uh, op het verbinden gaan richten van mensen online, ja. maar ook uh, ook offline en dan gewoon op straat, zoals het buurtfeest, verbinden de evenementen. En de straatinterviews. Dat, de straatinterviews. Die zenden wij ja. dus ook uit Ja, ja. ja bij ZFM. En, ja. en zijn ook te dus zien bij uh, Stolford's Courant. Hè? Ja, Stolford's en ja. Dus, dus die samenwerkingen. Ja, dat ja. is ook een verbinding, hè? Ja, zeker. En dat stralen we ook uit met het buurtfeest. En ja, dat, uh, zeker. zeker proberen we echt op die manier ook echt wel tot stand te houden. En kijk, dat werkt. We hebben ZFM ook. Dat uh, hebben wij ook. We hebben andere organisaties ook. Je bent op straat, altijd op zoek naar mensen die ja, je willen helpen. Ja, ja. Ja. En ik merk wel, hoe langer we nu doorgaan, hoe meer dat gebeurt. Oké. Okay. Daar ben ik wel heel blij ja, mee. Jullie gaan nog meer verbinden, want jullie ja. gaan ook uh, met uh, de Oekraïense gemeenschap uh, uh, iets doen, hè? Ja, zeker. Ook op 31 mei, neem ik aan. Ook zeker op 31 mei. Dat is misschien wel leuk om nog een klein beetje te vertellen hoe dat is ontstaan. Ja. Uh, ja, op 31 mei, tijdens de buurt van vorig jaar, uh, zochten wij de verbinding met de Oekraïners. Want dat is toch wel een, een plek. In Zandvoort Nieuw-Noord. En, en een plek waar mensen ook wel eens willen weten van nou wat gebeurt er op de, ja, op de, wat de schermen. Ja. En toen hebben wij eigenlijk uh, bedacht: van nou, dan gaan wij een, een, in samenwerking met hun tijdens het buurtfeest een open dag organiseren. Bij hun thuis. Dat de buurt bij hun op bezoek op de koffie mm -hmm. kunnen, een spelletje kunnen spelen, knutselen. Uh, Oekraïnse hapjes en een biertje drinken. En uh, dat is allemaal gratis toegankelijk toen. En dat was eigenlijk zo'n groot succes dat het gewoon 80 bezoekers heeft opgeleverd. Ja, ja, dag. ja dat is redelijk. Ja. En ja. dat vind ik wel voor een open dag... wel, wel redelijk. Ja, en, zeker. en toen zaten wij... te breder stormen met het Rode Kruis. Want dat is de organisatie die daar uh, actief is. Uh, van, ja, hoe kunnen we nou nu... die mensen... Juist, mensen hebben nu een kijkje kunnen nemen in hun huis. Ja, dat je maar ze betrekt hoe, bij... De, ja. Hoe kunnen we die mensen betrekken... Het, bij het buurtfeest? Het buurtfeest ja, ja. En ook betrekken bij het buurt. Want dat is wel belangrijk... Mm -hmm. want die mensen zitten eigenlijk alleen maar daar en die gaan werken, want ze werken hard. Ja. Uh, maar de buurt kennen ze nog niet helemaal. Nee, nee. En toen uh, zijn we eigenlijk als eerste idee gekomen, buurtontbijt. En het buurtontbijt, en dat is ook wel weer mooi, en dat is ook weer dat stukje verbinden, is eigenlijk uit de buurt Nieuw Noord gekomen. Er was een oudere dame die mij uh, na vorig jaar in de buurt was aansprak op straat van: Hé hey Roy, ik uh, heb je oproep uh, gezien voor nieuwe activiteiten voor volgend jaar. Ik heb een idee, waarom doe je geen buurtontbijt? Nou, dat gaat dan sudderen in je hoofd. En, en, en toen dacht ik, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga eerst maar even kijken of ik ergens geld vandaan kan halen. Ja, want zonder geld kan ik het niet organiseren. En toen kwam ik eigenlijk snel op Delafonds. Uh, die uh, heeft gezegd, van, nou, uh, wij sponsoren gewoon echt dat project alleen. Uh -huh. Puur alleen maar het ontbijt. het ontbijt voor het buurtfeest. Zo hebben we het ook beschreven in het plan, dat het een los element is. Want dat moet als je fondsen aanvraagt. En uiteindelijk nou, kregen we dat geld. En toen ben ik gaan kijken van nou, met, met wie en wat en hoe. Nou, toen was het oorspronkelijk idee om het alleen met de Oekraïners te doen. En, maar die mensen, wat we niet moeten vergeten... die mensen maken de oorlog mee, ook in hun hoofd. Mm -hmm. Dus dat is mentaal heel erg zwaar. En je merkte, en de organisatie merkt... dat, dat, dat de, de mensen ook een beetje moe zijn... Echt moe van het mm. moeten. Het moe, ze moeten werken, hun centen verdienen in Nederland. Ja. Is al heel erg lastig. En dan woon je in een kamer in opvang. Omdat je niet naar je eigen huis meer kan. En dat sloopt. En mm. daardoor kregen we ook mensen niet van de grond dit keer. Met, mm -hmm. met, het, met het vorig jaar wel. Toen waren ze heel enthousiast. En mensen kregen ook wat ouderdom en mankementen. En toen uiteindelijk zijn we dus... Uh, in gesprek gegaan om te kijken van... hoe kunnen we het wel realiseren? En nu is het eigenlijk zo... daarom ook het persbericht en daarom zit ik hier ook... dat we eigenlijk nu eigenlijk de buurt... en andere organisaties... bijvoorbeeld Vluchtelingenorganisatie... of, of Toegankelijk Zandvoort... of andere organisaties... maar ook gewoon de buurt zelf oproepen... om mee te helpen met het buurtontbijt. Ja. En wat houdt dat in? Vrijdagmiddag... rond kwart over drie, half vier... gaan we alles klaarzetten bij uh -huh. de Oekraïners thuis... Dan gaan we de zakjes klaarzetten, de bestekjes insteken. Want iedereen krijgt gewoon een lekker een tasje mee. En dan kunnen ze dan nuttigen op het buurtfeest mm -hmm. uh, tussen 10 en 11, uh, 31 mei. Maar dat moet wel voorbereid worden. Dus dat gaan we eerst doen op vrijdag. En dan die zaterdagochtend om 8 uur gaan we bakken. Dus dan gaan we broodjes afbakken, misschien nog wat lekkers maken. Eitje bakken. Uh, een eitje koken in ieder geval. Nee, ik denk niet dat we gaan bakken. want <laughs> dat, dat, Om honderd ontbijtjes te bakken, nou ja. dat is veel. Dat is een grote pan, hè, dan kun je een een ja. eitje meteen ja, nou ja, inderdaad. Hans, Hans ik weet ja, niet ja, je ja, hebt wat we doen heb. Je woont ja. op de hoek. Het is bij mij op de hoek, ja inderdaad. Ja. Maar in ieder geval, uh, en, en, en toen kreeg ik ze mee. Ja? Toen, toen ik dat idee kwam van nou, laten we de buurt optrommelen... Huh. Mee. Nou, nu, moet, nu zijn we dan in de fase. We hebben nog drie weken om uh, een aantal. We hebben er niet heel veel nodig. Maar wel een aantal mensen ja, ja. Te zoeken die willen ondersteunen. Uh -huh. En ondersteunen is bakken en uh, helpen. Ja, en, en, uh, helpen en, ja. En, en, en met de mensen omgaan. Weet ja, je, dus ja, ik spreek ja, ja. ook wel deels Nederlands. Dus deels ook niet. Het werkt met dat uh, translatorapparaatje. Okay. Wat ook heel interessant is. Want je krijgt wel een mooie gesprek hoor met die mensen. Ja. Echt, uh, ik moet zeggen, ik was... Wat is een tra tra tra translate -apparaatje. Ja, ze hebben zo'n telefoontje. Ja. Gewoon een normale mobiele telefoon. Er zit een app op. En dan zegt die mevrouw wat. En dan wordt het in het Nederlands vertaald. Oh ja? Oké. Okay. Ik heb zo'n gesprek gevoerd tijdens het buurtfeest vorig jaar. No, en leuk. ik moet zeggen... Ik was natuurlijk moe van de organiseren. En ik had me toen een beetje nog verslapen ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En, en toen um, de tranen waggelden over mijn wangen heen. Omdat uh. het gewoon ook mooi... Het is hem heftig... Dat is ook mooi om te doen. En die mensen zien opleveren. Omdat ze eigenlijk een keer een bezoek hebben. Ja, ja, ja, ja, bij, ja. bij hun thuis. Ja. En daarom uh, ja, het buurtontbijt. Leuk. En, en we moeten niet vergeten. Dan is het 31 uh, mei. Is dan het buurtfeest. Maar dan tijdens het buurtfeest. Om 10 uur tussen 10 en 11. Het buurtontbijt. Heel, uh, uh, we hebben 100 uh, pakketten. Uh, ontbijtpakketten. En die kunnen dan mensen komen halen. Gratis hè, voor niks. En komen nuttigen tijdens het buurt. Ontbijt. En dan normaal hadden we altijd het koffieconcert. Hè? Dat mensen gaan ze uh -huh. koffie krijgen. Nou, dat is er ook weer. Maar okay. dat hebben we samengevoegd. Dus jongerenwerk gaat koffie schenken tijdens het buurtontbijt. Uh, Lin Mee en Adam Spoor gaan de muziek verzorgen op het podium uh, tijdens het buurtontbijt. En dan wordt het gewoon één gezellige ochtend met... Uh, met een ontbijtje. Ja, met een prachtig initiatief. Ontbijten, ontbijten zijn wel populair tegenwoordig. Hè? Want je had, in Noord is ook nog het bevrijdingsontbijt ja, geweest. Ja, uh, maaltijd inderdaad. Ma was en, ja. Een, ja, maar ook was ook ontbijt volgens mij. Nee, dat Zorgens. was een lunch. Een een lunch. Soepje, Soepje. Okay. Ja, maar lunch. Ja, dat, het grappige is, dat wisten we in eerste instantie niet van elkaar. Ik, oh. ik had hem al eerder aangevraagd dan... dan, uh, uh -huh. dan nou, ik ben zijn naam even kwijt. Maar in ieder geval de organisatie... En wij hebben ook echt met elkaar ook nog gespart. Ja. Ik heb wel een keer een afspraak met hem gemaakt van... nou, uh, hoe gaan jullie doen? Hoe gaan wij het doen? Het leek totaal niet op elkaar. Dus ik dacht, dat kan makkelijk naast elkaar. Er is ook geen concurrentie van elkaar. Ja. En het heeft ook een heel ander doel. Maar wel de doel verbinden. En daarom ja. steunen we juist ja. met dat soort initiatieven. Ja, samen eten is anders zelf. Ja, dus je dan zeker. De vismaaltijd bijvoorbeeld ja. van uh, Die maaltijden zijn heel erg populair. Ja. Ja. Ook in, in, in Haarlem, ook met als je 5 mei kijkt... is er in de Oude Koepel een, een, een bevrijdingslunch geweest. Ja. Uh, in Heemstede wordt die ja. gewacht. Ja, overal het bijna, is, he? ja. ja. Het is wel gewoon... Mensen vinden het ook leuk. Ja, ja. En, en dat, dat maakt het wel. Ja. Ja. Hey, waar kunnen mensen zich aanmelden als ze eventueel ja, mee willen helpen? Je kan via via Ja. Je mag ook bij de Oekraïners binnenwandelen. Dat je denkt, van, nou, ik wil meedoen, dan meld ik me even okay. aan bij een van de vrijwilligers die daar uh, rondlopen. Uh, ja. lopen. Je kan ons via social media vinden en een privéberichtje sturen. Mm -hmm. Sandvoortinsite.nl. So uh, en uh, ja, daar kan je je aanmelden. Of via je website. Ja, dus, uh... ja, ook. Je bent eigenlijk, als je soms ja. op Google en denkt... Je kan ik niet allen... missen. Nee, kon je me niet missen. maar nee. nee. hey, heel wat anders. Jij ja. Ja, gaat trouwen, hè? Ja, ja, ja, ja. Potverdorie ga vertellen ja. hoe dat allemaal in elkaar o, zit. Of vrijwillig, hè, toch? Ook vrijwilligerswerk. Vrijwillig. Ja, ja, ja. vrijwillige basis trouwen. <laughs> ja. Nee, ik, ik ben al een tijdje verloofd. En uiteindelijk uh, was dat <laughs> het begin van het jaar. Dacht ik dacht, nou, het is nu wel een keer tijd. Ja, en, uh, met Esme. Met Esme nog steeds, ja. En, uh, nog en, steeds. En, en nog steeds, en het gaat hartstikke leuk en goed, anders ga je het niet trouwen natuurlijk. En toen uh, uiteindelijk uh, ja, is, is het... En dat uh, doe je op een dinsdag? Ja. En dinsdag ga je gewoon trouwen op het raadhuis? Ja. Beetje klein? Ja, klein, en, maar fijn. En, maar er komt wel een feest, waar kunnen we heen? <laughs> of een ontbijt? <laughs> nee, we gaan een heel mooi feest organiseren ja. samen op... Uh, uh, 31 bij. Ga je, ga je trouwen met Roy dan krijg je gewoon altijd feest. Ja, ja. En, ja, ja, ja, ja. en dat uh, gaat nu ook weer gebeuren. Werk je, werk je nog op het strand of ja, niet? ja, zeker. Ja. Ja. Bij ja. mango's, hè? Ja, ja. ja. zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. En wat doe je daar? Ik, uh, ik ben manager van alles. Oké. Okay. Uh. Dus, uh, uh, altijd wat te doen in de strand. Oh, oh, maar jij ja, bent, je bent, je bent druk dan. Heel ja. druk op dit, op dit met moment. Met alles. Helemaal. Ja. En, moet je vandaag niet werken met ja, het mooie weer? Ja, je moet zo beginnen. beginnen om drie uur. Oké. Oh, je hebt even... Ja, ik ja, heb er maar, drie uur vrij. Denk ik ben wel vannacht uh, thuis. Ja. Ja, ja. Hey, ja. Eh, nog even terugkomend op 31 mei, kun je ja. een paar hoogtepunten noemen wat er allemaal te doen Ja, is? ik ga ze even noemen, want het zijn. Ja, ja kunnen nog we gaan ons snel even doen. Hè? Uh, ja. ja, heel goed, Hans. Heel leuk idee. Ja, ja, zeker. Dat kunnen we aan Hans overlaten. Ja. Ja. Ja, hij hij doet doet is een journalist, Hans. Ja, ja, ja. We hebben de kofferbakmarkt vanaf 10 ja. uur. Oh ja, wat is dat? De rommelmarkt vanuit de auto. Daar hebben we ook nog steeds plekken voor Vrij. En alle, dit programma vind je trouwens ook op zandvoortiszeit.nl slash buurtfeest. Okay, maar uh -huh. En dan kan je daar gewoon het programma helemaal even teruglezen. Even tussendoor, waar is de krant te verkrijgen? Uh, nou, bij Pluspunt. Ja? Sowieso. De Oekraïne-opvanger heeft hem. Ik ga hem nog bij de bibliotheek neerleggen. Ik had ook, hem in de bus. Uh, ja, je gaat hem, hem uitbreiden niet? Ja, ook in ieder geval Nieuw-Noord uh, Nieuw en Oud-Noord uh. krijgen. En als we overblijven, gaan we nog door. Leuk, okay. We hebben er 3000 te verspreiden. Dus op is op. Goed man. Uh, ja, dus dat. Sorry, ga, je, ga verder. En dan heb je de verbindingsmarkt. De verbindingsmarkt is in, houdt in. Uh, het is een markt, maar een interactieve markt... waar organisaties zich presenteren. Waaronder de dieren al balansen. komt ook met iets leuks. Uh, de gemeente heeft wat. Uh, van allerlei organisaties. Ook politiek is te vinden. Uh, heel erg heel, heel, heel leuk. En dan hebben we natuurlijk daarna de koffieontbijt. Uh, en de verbindingsmarkt is trouwens tot twee uur. Koffieontbijt van 10 tot 11. Uh, we doen dit jaar ook dus leuk. We hadden vorig jaar line dansen. Ja? En nu hebben we salsa workshop. Dus dat was voor jou, hè? Dat niet? Line dansen no? lijkt mij enig. Maar ik, ja. ik kan heel moeilijk op een lijn blijven. <laughs> <laughs> <laughs> Oké. Okay. Dus we hebben salsa workshop van uh, 11 tot 12. Uh. En dan hebben we een kinderplein door de Buffalo's uh, ge georganiseerd. Zo. En uh, die, die gaan dus de hele. Flemingplein, want we stoppen met dat basketbalpleintje. Mm -hmm. Dat hebben we nu naar het verplaatst. Dan komt de springkussen, dan komt suikerspin. komen allerlei andere randactiviteiten. Kinderen Daar kunnen de... ge, ge, gesminkt worden. Schminken en nog veel meer. Dus dat is heel erg leuk. Leuk dan hoor. Dan hebben we uh, sport- en gezondheidsplein. Dat is een beetje verbonden met de informatieverbindingsmarkt. Uh, mm -hmm. En uh, dat is ook heel erg leuk. En er zijn allerlei sportactiviteiten te doen. waaronder basketbal. Uh, gezonde tips en trucs. Dus dat is ook leuk. Wat ook leuk is... De openluchtbingo bingo is altijd enorm succes. Mag ik presenteren met mijn gouden jasje. En uh, we hebben dit jaar... vip kaarten <laughs> Gouden jasje. Ja, die is ja je van je het We hebben dit jaar vip kaarten voor de Afrotros Muziekfeest van het jaar. En uh, allemaal leuke, uh, ook allemaal leuke prijzen... vanaf de ondernemers van Zandvoort. En Bas Beloen komt ook weer dit jaar optreden... met ballonnen van 2 tot 4. Uh, Bas Balloon. Dat baloen. is een Mooie ballonnenvouwer. Ja, ja. En dan heel kort nog... Het programma rondom de artiesten, ik ga alleen namen noemen. We hebben Jeremy van Berg uit Zandvoort. Ivy uit Haarlem. Mike Dana, Leslie Rosbach. Kimberly Francis, bekend van Holland Sint-Hazes. En de concerten van Jeroen van der Boom. Tony Anderson, veel in anders te vinden. En als afsluiting DJ Lady Mix. En dan nou. hebben we ook nog een loterij. En Yves Bergensen niet? Nou, dan moet ik nog 10.000 euro meer hebben. Ja, Die gaat niet gratis staan. Nee, nee, nee. Meen je dat nou? We hebben in het eerste buurtfeest hebben we een offerte aangevraagd. Ja? En toen kwamen budget en Theo gewoon echt niet, net niet uit. En uh, dit jaar kan dat gewoon helemaal niet meer, want het is gewoon niet meer te betalen. Nee, maar hij vraagt gewoon ook voor dingen dingen Ja. Ja, dat denk ik ja. wel. Ja, dat is te horen. Ja. Ja. Ja. As, ja. ja, dat is jammer, dat, dat, uh, want hij stond natuurlijk ook op het, het Raadheidsplein een paar keer. Ja, zeker, raadhuisplein En, en ik, ik vroeger bij mij, toen ik mijn bedrijf nog had, kwam hij ook bij mij nog optreden. Ja, ja, en nu en kent hij ja, je ja. wel hoor, want ik ben Yves vaak genoeg in Zandvoort tegengekomen. Of uh, op Schiphol, toen ik van Benedorm af kwam, ja. kwam ik hem ook toevallig Woont hij nog in Zandvoort? Uh, nee, Amsterdam Nee, voor Amsterdam. Oké, ja. Okay. ja. Maar Yves is op dit moment geen optie. Maar wie weet, uh, burgemeester en wethouders... Uh, met de opening van Noord lijkt het wel een hele mooie. Ja, misschien wel. En ja. Dat, uh, tegelijk met de buurt. Je bedoelt trekken. wanneer het uh, Noord helemaal is opgeknapt. Ja, als Doe het je het dat? Noord op, opgeknapt is, dan groep Ja. ja. ja. Ik ben er klaar voor. Uh, ik help graag mee. En met alle uh, Zandvoortse uh, muzikanten. Ja, zeker. Ja. Nou, ja, ik kan je melden dat wij... Uh, tenminste, dat ga ik voorstellen aan onze uh, hoofdredacteur Ger. <laughs> uh, dat er wel iemand van ons... Uh, want vorig jaar waren we live op de radio de hele dag bijna... Uh, wij zijn in ieder geval uh, tussen 10 en 12 in dit programma. Nou wel. Maken welkom. we opnames sowieso, ah, denk ik. Leuk. En hey, uh, misschien live met Karina. Uh, ja, bijvoorbeeld ja, uh, als ze uh, tijd uh, heeft. Ja. Uh, dat ze met mensen praten, weet ik het allemaal. Ja. Ja. Uh, en nee, even ja. een klein, uh, klein interview met jou over hoe, hoe, hoe, hoe het, altijd het staat. Nou, uh, ik mag je hartelijk bedanken, ja, Roy. Ik, ik en, wil nog ja, één ding zeggen. Ja, nog één ding? Dit uh, project, de Buurtfeest, wordt belangeloos georganiseerd. En daarvoor wil ik echt alle sponsors en vrijwilligers enorm bedanken. Want ja, kan me zonder hun stellen. had het nooit gelukt. Nee, het is een, nee, een enorme klus in ieder geval. Ja. Ik uh, neem een petje voor je af. Nou, zeker. Hé, hey, hartstikke bedankt. Jullie bedanken uh, voor de tijd. Nog heel veel succes met de organisatie. Want het is nog niet klaar. Hè? Nee, nog net niet. Nog drie weken. <laughs> en een hele mooie En trouwerij. En ik hoop dat dit weer is. En wanneer ga je trouwen? Wij gaan... De trouwrij is op 10 uh, juni en op 13 juni gaan wij uh, het feest zieren. Oh, is lekker een okay. beetje hetzelfde? Ja. Hé, <laughs> hey, hartstikke bedankt. Ja, is goed. Uh, we gaan nog even naar muziek toe. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. ZFM Well, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who makes up next to you When I go out Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna be the man Who goes along with you If I get drunk Well, I know I'm gonna be I'm gonna be the man Who gets drunk next to you And if I have a, Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna be the man Who's havering to you But I wake up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 I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I don't, well I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who's coming over you. But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 Het is een prachtige muziek. Wat uh, hoorden we eigenlijk, uh, Maya? Pro, de Proclaimers. The Proclaimers. Met de 500 okay. 500 miles. 500 ja. miles. Nou, ja, dat is uh, 800 kilometer een beetje, gek. Ja, ja klopt, hè? Uh, dat is niet in de buurt. Hey, we gaan naar ons uh, laatste onderwerp. En uh, ik ben afgelopen al was van woensdag Dacht ik dat het was. Ja, afgelopen woensdag ben ik op het strand geweest, want daar werd uh, bekendgemaakt dat Standvoort. ...een van de organisatoren wordt van de Special Olympics Nationale Spelen in 2026. En doen ze samen met Haarlem? En Haarlem Elite. Haarlem is eigenlijk de hoofdorganisator. Ja. Uh, uh, en uh, zoals dat zo mooi heet, dan is het stand uh, co-host. Oké. Okay. En er worden sporten gedaan waarschijnlijk uh, als uh, uh, surfen. Uh, wat hebben we nog meer... Uh, uh, op het circuit wellicht uh, uh, skileren of uh, wielrennen. En dan hadden we nog een... Uh, oh uh, strandvolleybal inderdaad. ja Maar goed, dat is nog allemaal niet bekend. Het is een uh, special olympisch... en die wordt georganiseerd... voor uh, uh, mensen met een verstandelijke beperking. oké okay. En waarschijnlijk doen er zo'n 3000 uh, deelnemers aan mee. oké okay. Maar goed, de rest uh, hoor je wel in het... Uh, uh, in de interviews die ik uh, toen opgenomen heb. En, ja, uh, die je bent er, er live bij geweest. Ik ben er uh, toen live bij, bij geweest. Ja, daar komen ze. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. FM, FM. We staan hier bij uh, Stroompapioen Meijer aan Zee. En naast mij staat uh, wethouder Las Carré. En Las, uh, die heeft zojuist uh, officieel bekendgemaakt dat Zandvoort volgend jaar juni... Uh, co-host is van de Special Olympics. Ja. Kun je even uitleggen wat het ongeveer is? Dat zijn de nationale spelen van de Special Olympics. Dat zijn sporters met een be beperking. Een, uh, voornamelijk een, een, een verstandelijke beperking. Uh -huh. uh, waar we eigenlijk een, een, de, de nationale spelen voor georganiseerd worden. Uh -huh. En dat gaan we in deze regio doen. Dat gaan we samen met Haarlem en de meer doen. Want Haarlem is eigenlijk de, de hoofdplaats waar het plaatsvindt, zeg maar. Ja, uh, Haarlem is eigenlijk de organisator Aha. die het binnengehaald uh, uh, heeft. En nogmaals, samen met uh, de Haarlemmermeer en, en Zandvoort gaan we dus plek bieden voor uh, alle sporters. jaar ja, Jij vertelde net, want uh, jij hoorde al dat Haarlem dat zou gaan doen. En toen was je eigenlijk de eerste die dacht van, hé, uh, hey, je moet zo'n verdoop bijkomen. Nou ja, als je het over sport hebt en over specifieke sporten, dan heb je het over Zandvoort. Ja, ja. Zandvoort is een sportief dorp. Wij liggen heel mooi gelegen op het strand waar bepaalde specifieke sporten georganiseerd kunnen worden. Wat niet in Haarlem kan en ook niet in de Haarlemmermeer. We hebben een prachtig duingebied, we hebben een prachtig duintjesveld. Ons sportpark waar we trots op zijn. En nog eens de zee waar allerlei andere G-sporten, zoals dat heet, georganiseerd kunnen worden. Ja, dus want je vergeet er nog he, dat circuit. Want iedereen, Zeker. iedereen ja, ja. werd enorm enthousiast toen jij zei van... ja, misschien kunnen we het op het circuit wel doen. Nou ja, het, het, het, ik, ik, ik, ik, ik schrijf niet uh, onder een stoel aan tafel... dat ik uh, het ontzettend leuk zou vinden ja. als we ook sporten... bijvoorbeeld wielrennen of ik hoor net een sporter hier die uit Skilleren doet... Ja, skileren. hoe mooi dat zou zijn als we dat op het circuit van Zandvoort kunnen organiseren. Ja, het want het is nog niet allemaal duidelijk welke sporten exact komen, hè? maar je kan tekenen, natuurlijk, aan beachvolleybal, uh, surfen. Dat gebeurt meer ook met uh, G-sporters ook. Uh, ja, en dan en dan leg je uh, op het circuit uh, de hun uh, op. Ja. <laughs> Ik ga ze er te doen. Dat is een prachtige plek ja, natuurlijk, ja, ja, ja, ja, ja. waar zo'n wordt dan een toegevoegde ja, waarde ja. uh, voor deze sport kan bieden. Ja, ja. ja. maar surf is, is uh, dat gebeurt meer hè? met uh, G-sporters. Hier is zo wat vertelde jij? Ja, ja, we hebben het surfproject. Ja. Dat is een zondwoord gestart. Maar dat is nu sinds jaren op, in meerdere kustplaatsen. Waarin onder begeleiding van uh, surfdocenten... Uh, er ja, gegolfsurfd gaat uh, worden. En dat wordt ja. bij ons op meerdere zondagen... wordt dat al jaren georganiseerd. Het ja, is echt ja. een ontzettend leuke... Uh, dus, groep die dat doet. Ja, zo, ja. Veel belangstelling ook voor waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja, uit de hele regio. Hè. Nee, dus, begrijp uh, ik ja. Ja, ja. Zandvoort moet natuurlijk ook financieel wat bijdragen, denk ik. Hè. Want het hele project is ongeveer drie ton, heb ik ergens gelezen. Uh, ja, dat gaat van niet opboesten. Maar een, deel, een klein deeltje wel waarschijnlijk. Nee, dat klopt. Wij, wij, wij, wij geven in, in, in de vorm van, van een subsidie geven wij, uh, ja. wat, uh, wat geld... om te zorgen dat het allemaal georganiseerd kan ja. uh, okay. worden. Laatste vraag, uh, Lars. Want het is, dit wordt niet het beeldbepalende evenement he, van Is daar al iets meer over duidelijk? Het uh, grote uh, culturele evenement waar jullie mee bezig zijn? Uh, ja, daar is al wat over... Duidelijk, er is een interne commissie geweest die alle inzendingen beoordeeld uh -huh. heeft. Daar is een winnaar uitgekomen, maar nou, vol vertel. volgens mij is die winnaar nog niet openbaar. <laughs> nou, uh, je, kunt het me, je kunt het best vertellen: niemand luistert naar nee. <laughs> nee, Jullie hebben heel veel luisteren. Ja, ja, ja, ja. Uh, nee, maar ook daar gaan we een heel mooi. Moment ja, van, ja. van maken. Dus nee. ik wil nu, nu nee, niet nee. even zo vertellen wie dat is. Nee, dat is jammer. Sorry. Ik kan niet alles zeggen. <laughs> nee. Maar we gaan natuurlijk wel zorgen dat CFM een van de eerste is ja. die het wel te horen krijgt. Oké, okay, nou, allerlaatste vraag. Komt er nou een soort commissie zeg maar, die zich ook mee gaat bemoeien met welke sporten dan naar Zandvoort komen? Of er zijn er mensen uit Zandvoort die dat gaan, gaan uh, begeleiden? Sportsurfers, hè? had je erover hebt? Nou ja, sportsurfers is on onze uitvoeringsorganisatie ja, ja. die zo en zo met sport uh, uh, iets doet, ah. die is ook gevraagd om voor dit pro- project. We hebben nu de kick-off gehad. Ja. Dus we gaan nu echt binnen de gemeente kijken welke sportverenigingen, ja. welke sportaanbieders, ja. het kan ook gewoon commerciële aanbieders ja. zijn, wil ja. ja. meewerken en met elkaar. Ja. En ook die andere gemeentes gaan het programma bouwen vanaf nu, want dit is het kick-off moment geweest. Oké, okay, nou, hartelijk bedankt, en Veel succes met de uitvoering van alle plannen. Dankjewel. Ik sta hier bij Meijer aan Zee nog even met Imra. En Imra is een van de deelnemers aan de Special Olympics. In welke sport, Imra? Tennis. Tennis, ja, dat is een mooie sport hè, om te doen. Hè? Ja, en ik begreep dat jij ook vorige keer al hebt meegenomen in Brabant. Ja, klopt. Vorig jaar uh, Tilburg-Breda. Ja, hoe was dat? Ja, het was super. Uh, het hele evenement was een, een groot feest. Ja, uh, ja. De opening was uh, echt heel super tof. Ja. En uh, ja, ook de, sport, uh, de ja, sporten met elkaar, dat je ja. ook gewoon weer andere mensen ziet. Van de andere verenigingen, Tuurlijk. van andere steden. Tuurlijk, ja. Dat ja. is ook gewoon heel leuk om ja. sociale contacten op te doen. Tuurlijk. Ja, en hoe lang tennis al? Nou, ik tennis vanaf acht jaar. Uh -huh. Maar toen was ik op een. Uh, uh, ben ik begonnen als kind te leren tennassen? Ja. Op een reguliere club. Ja. En tot mijn zeventiende. Uh -huh. Toen kon ik zeg maar geen aansluiting vinden. Uh -huh. uh, omdat bij mij op latere leeftijd mijn verstandelijke beperking is geconstateerd. Ja. En toen uh, ben ik in 2015 weer lid geworden op een G-tennisvereniging. Oh, die bestaan toch ook? Niet al, die het alleen in voetbal had, maar in tennis ook? Ja, okay. nadat mijn moeder was uh, overleden ben ik, wou ik heel graag gewoon weer tennissen, want mm -hmm. ik miste ja, een tuurlijk. teamsport. En toen ben ik op G-tennis mm -hmm. uh, terechtgekomen mm -hmm. bij Smash, dat is in Heemstede. Ja. Maar de helft van de groep tennis in Haarlem. Oh, leuk. Omdat wij heel veel leden hebben. En ja, zo ben ik zeg maar. Hartstikke leuk, want je komt oorspronkelijk uit Haarlem hè, begreep ik. Ja, Haarlem is mijn geboortestad. Je komt dus de Venus Hand ook waarschijnlijk ben je geweest. Ik toen lekker in de zee. naar de zee. Jij wilde nog even vertellen, je bent athlete leader, wat was het? Ik ben atlete leader. leader. Wat en houdt dat in? Ik geef uh, zeg maar presentaties ja. op uh, basisscholen. Oh wat goed. Uh, en ik leer ook met powerpoint opgaan. Over een presentatie het sporten met een beperking. Ja, ja. Uh, over de Special Olympics. Mm -hmm. En dan ook sporten met uh, kinderen, maar ook met studenten. Dat uh, oh, heb ik ook wel eens gedaan. Leuk. En uh, ja, dat vind ik ook heel leuk ja, om uh, mee ja. te geven dat sport heel belangrijk ja, is en dat iedereen met elkaar kan sporten. Ja, is er nog veel te verbeteren wat dat betreft bij sportverenigingen, dat ze omgaan met mensen met de Ja, ik vind het uh, heel belangrijk dat wij er ook mogen zijn en dat we meer bij betrokken ja. kunnen worden. Inclusiviteit hè, is dat, ja, ja inderdaad. Maar dat gaat, dat gaat wel beter de laatste tijd, of niet? Ja. Het nee, kan altijd beter natuurlijk. Uh, ja, ik, ik vind het gewoon nog wel eens lastig als je uh, ergens lip bent bij een gewone vereniging, dat het soms nog een beetje ja. apart is. Uh -huh. dus, uh, we moeten meer. Uh, Dan word je niet echt, uh, zeg maar. Uh, ik kan wel mee komen, met, uh, bijvoorbeeld met in mijn uh -huh. tennis, in mijn categorie. Maar ja, de aansluiting is soms heel lastig. Ja, dat, ja. Dat, maakt lastig. Ja, dat begrijp ik, ja. ja. Allerlaatste vraag wat ben je geworden? Twee jaar geleden, of al een jaar geleden? In, uh... Twee keer derde. Twee keer derde, nou ja, dat is toch een prijs hè? Ja. Een bekertje gehad. Ja, en, Je merkt wel dat ik uh, steeds... <laughs> Uh, uh, sterkere tegenstanders uh, oh, dat wel. zijn er uh, meer, want uh, huh? er was nog een meisje die ook uh, ja. goed was, dus ja, je moet soms, ja. maar ik zeg altijd, meedoen is belangrijker dan winnen. Hey, dat is de Olympische gedachte hè? Ja. Hey, mag ik je hartelijk bedanken en veel succes in ieder geval. Albert? Ja? Oké, okay. dankjewel. Uh, we staan hier ook nog even met uh, Niels Karnegieter, uh. uh, welkom Niels. Uh, zijn zeg maar projectleider van, uh, van de Special Olympics. Klopt. Dat klopt hè? Ja, dat heb je in 2024 dat ook al gedaan. Dat ja. Klopt hè? In Brabant. Uh, ja, dat klopt. was een groot succes, geloof ik hè? Dat was hartstikke goed. Uh, we hebben daar uh, 3000 man gehad die uh, in het actief waren. Uh, we hebben daar drie dagen lang een mooi sportfeest gehad in al die verschillende sporten. Maar natuurlijk ook met onze openingsceremonie. Ja. En uh, daarna hebben we het inderdaad gelukt dat we nu weer in Haarlem maand ja. zijn. Nou, Zandvoort is uh, een van de. Co-hoocyties, uh, co, ja? co hè? Ja? Uh, zijn we er blij mee? Ja, ik neem naast Adem en Meer, hè? Ja, ja. Uh, ja is een prachtige gemeente voor om uh, dingen te organiseren hier. Ja, klopt. Nou, we zijn eigenlijk op meerdere redenen zijn we heel blij. Dus eigenlijk na de editie in Breda en Tilburg was er eigenlijk nog geen volgende organisator. Mm -hmm. Uh, ging me een beetje aan het hart. Dus we hebben samen met ons team gezegd: van we gaan proberen om de volgende organisator te zoeken. We hebben in Haarlem een uh, gelijkgestelde uh. gevonden. Maar ook tegen Haarlem gezegd, en, en ook de provincie: het zou mooi zijn als we het van de regio laten zijn. Ja, dus ja, ja, laten we een ja, ja. construct verzinnen waarin we met meerdere gemeentes kunnen ja, doen. Nou ja, Lascar Reen, onze wethouder, die was eigenlijk direct enthousiast. Hè? Dat vertelde hij ja. net ook al. Zeker, en... meer dan enthousiast. Ja, meer dan enthousiast ja. zelfs. Uh, is, is dit trouwens het tweede uh, uh, evenement dan na Brabant twee jaar geleden, oh, een jaar geleden zeg maar. Nee, dit zijn de veertiende. Dit worden de veertiende. De, veertiende nats, de veertiende oh. nationale spelen. Dus Zo. zijn echt om elke twee jaar zijn ze. Mm. er. Mm. Uh, uiteindelijk is er ook zeg maar nog een nog groter evenement, de World Games. Ja, de waar World de, Games. Ja. De, deze ja. sporters ook uh -huh. naartoe kunnen. Uh, maar dit is wel, dit is wel mijn. Nou, het is mijn derde inmiddels, maar het is wel oh, okay. de tweede zeg maar ah. die ik achter elkaar. Oh, dat ja. wordt, uh, wat goed. En nou, het enthousiasme van, uh, van de deelnemers is, uh, is heel groot hè, waarschijnlijk. Ja, voor ons is het echt het jaarlijkse. Is dat is mooi om te feest. zien, voor jou ook waarschijnlijk. Ja. Dat je die, ja. dat enthousiasme ziet van al die uh, ja. deelnemers. Hoeveel uh, komen er hier dan uh, volgend jaar? Uh, ja, de inschrijving start in januari. Maar we gokken erop dat we uh, ergens tussen de 2500 en 3000 sporters en begeleiders zijn. En moeten die zich zeg maar kwalificeren zoals we recht spelen? Of hoe werkt dat? Nee, het is het grootste uh, breedte sportevenement van hmm. Nederland... Um, wat belangrijk is, is dat je wel al minimaal een half jaar lang traint bij een vereniging okay. ah. uh, en dus ook de regels goed kent die uh, bij Special Olympics net iets anders ja. zijn dan bijvoorbeeld de reguliere uh, ja. ja. G-voetbal bijvoorbeeld. Uh, dus je moet wel in, in competitieverband met elkaar sporten. Ja. Uh, als je dat een half jaar doet, dan mag je eigenlijk op basis van inschrijven. Kun je ja. je inschrijven, ja, okay. ja. Nou, laatste vraag, uh, want het is van 12 tot 14 juni, hè? Klopt. Uh, welke sporten kunnen we hier in Zalfoort uh, verwelkomen, zeg maar? Ja, nou, uh, uh, uh, we staan op het strand. Ja, we staan op het strand, hè? Ja, Dus we gaan ja. sowieso surfen. Ja. Uh, we willen ook beachvolleybal uh, hm. uh, hier gaan doen. Uh, de uh, wethouder zei al dat hij heel graag wil wielrennen op het circuit. Ja, dus, toen het circuit werd genoemd, werd iedereen meteen enthousiast. Precies, dus dat ja. is ook een van onze ambities. Van dat ja, ja, ja, ja. En wat ik vooral ook heel mooi vind, is dat we met Zandvoort aan het kijken zijn. Zeg maar, wat is de nalatenschap straks zeg maar, na die spelen? Ja. En kunnen we ook dingen als dus een groot wandel evenement hier in, in, ah. in de Duinen Nou, die hebben we natuurlijk, een paar Precies. grote evenementen. Ja. Ja. Ja. Nou, kunnen we daar bijvoorbeeld ook met onze sporters mee gaan wandelen? Oh ja, dat is leuk. Ja. En ja. in plaats van alleen maar uh, in competitie te sporten, ook ja. vooral... Uh, uh, heel laagdrempelig eigenlijk te kunnen okay. bewegen. Nou, perfect. Niels mocht je enorm veel succes wensen met de organisatie, Dankjewel. want het is een hele klus lijkt mij. Klopt. Ja. En, uh, heb je genoeg vrijwilligers wat dat betreft of niet? We hebben dus straks 1500 nodig. 1500, zo. Ja. Dus iedereen die, die luistert mag van mij ja, gelijk ja, mee ja, gaan doen. Ja, ja. Um, en waar, maar... kun, waar kunnen ze dan kijken? We... Ze kunnen kijken op de website www.specialolympics2026.nl okay. En daar kunnen ze zich nu ook al aanmelden voor de ah. nieuwsbrief. En gaat straks ook de vrijwilligers werven. Ja. Op. Nou ja, er is in Zandvoort ook een hoge uh, dichtheid van vrijwilligers. Dus je, je weet het nooit, je Zeker. weet het nooit. Ja. Hartelijk bedankt, en veel succes. Dankjewel. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. ZFM. Het, ja, het ja, was er wel aardig om... Uh, Heb je goed het, gedaan, uh, Hans? Nou, dankjewel. dankjewel. Ik, uh, ik, maar, ik, ik, ik mag er even een veertje in steken. Nou, dat gaan we even niet doen. Maar um, <laughs> het circuit werd genoemd. Daar was van de week ook uh, aardig wat reuring. Hè? Heb je nog Ja, nou, en Formule 1. Uh, ja, uh, uh, Landen uh, Norris en uh, Piastri. En uh, Die uh, hebben, McLean. Uh, ja. Mooi geluid, hè? Maar moeten ze nou nog trainen, die twee? Want die, die, die, die, die, die ja, maar het is meer om die auto's weg. een klein beetje weer... Uh... Ja, maar nee, maar het, het waren wel auto's van uh, twee jaar oud, hè? Ja, dat begrijp ik dan ook niet. Ja, maar ze moeten... Anders zijn het uh, oefeningen of trainingen buiten... Ja, dat is waar. Dat mag niet, hè? Nee, dat gaan we niet doen. Nee, ik zou niet weten waarom Maar misschien hebben ze vleugels nog Precies, dat denk ik. Die achtervleugels getest worden en Ja, zeker. Nou, we gaan er bijna uit. We gaan eruit met muziek. Zo van Maya Kop uitgezocht. Maya, hartstikke bedankt. Leuke muziek, Maya. Ger, jij ook bedankt voor het samenstellen. En jij ook bedankt voor het mede. Uh, en tot volgende week. Dan zit Ben Zonneveld hier hè? Ben uh, Zonneveld ja. doet de komende twee weken. Ja, en, uh, ja. okay, dus dat uh, komt helemaal goed. Nou, uh, alle luisteraars een heel goed weekend. Dat zal wel lukken met dit weer. Ik denk het ook. En uh, blijf luisteren. En maar, blijf ja, luisteren. ZFM. ja, vanmiddag, Stanford op zaterdag. Ja. Met onder andere het voetbal van, van SV Stanford En nog heel veel meer zaken. Helemaal goed. Maar ja, bedankt. Dan ga, start de muziek, maar en dan gaan we eruit.